7 uur, Jeroen van Kamp met het nos Journaal. Het dodental bij het protest van Palestijnen in de Gazastrook is opgelopen tot tien. Zeker 550 mensen zijn gewond geraakt... zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau EP. Volgens de Palestijnse autoriteiten... zijn negen Palestijnen door Israëliërs doodgeschoten. Duizenden Palestijnen lopen in de Gazastrook de mars van de terugkeer... omdat ze terug willen keren naar het land waar ze uit zijn gezet. Tientallen van hen zouden stenen en brandende banden... naar het leger van Israël hebben gegooid... en dat reageerde met traangas. De kerncentrales in Doel en Tihange in België... gaan vrijwel zeker in 2025 dicht. Alleen als de komende jaren blijkt dat er een tekort aan elektriciteit dreigt... blijven ze mogelijk langer open. 2025 werd al eerder als einddatum voor kene genoemd... maar de grootste regeringspartij, de N-VA... wilde de centrales toch langer openhouden. Onder meer Nederland maakte zich grote zorgen... over de veiligheid van Tihange. Om de sluiting van de centrales op te vangen... zet België fors in op duurzame energie. Onder meer door het bouwen van windmolenparken in de Noordzee. Vier bestuursleden van motorclub Satudara komen morgen weer vrij. Er is geen reden om ze nog langer in voorlopige hechtenis te houden, zegt de rechtbank. Het OM kan er tegen in beroep gaan. Een vijfde bestuurslid blijft voorlopig wel vastzitten. Hij werd in februari in Oostenrijk opgepakt en moet nog worden uitgeleverd. De andere vier mogen zich, zolang de zaak loopt, niet met Satudara bemoeien.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 Het weer tot besluit van tijd tot tijd zon en op de meeste plaatsen is het droog. Het is een graad of tien. Later vanavond is het bewolkt en trekken vanuit het zuiden buien het land in. Het koelt af tot drie graden. Morgen hier en daar een bui, soms ook zon en acht tot twaalf graden. En Met Pasen meer regen bij een graad of acht. Dit was het nms Journaal.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 De nieuwe lul 2.0, nu in HP de tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. Goede Vrijdag en Pasen is Bataviastad Fashion Outlet open van 10 tot 8. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau.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 Bijna 90% van alle talen ter wereld zal in de komende eeuw verdwijnen. Bureau Buitenland. Met Rick Delhaas. Van de 7000 talen die er nog worden gesproken, zullen er in de komende 100 jaar 6000 verloren gaan. Zo verwachten deskundigen. Dat is elke twee weken een taal die verdwijnt. Taalwetenschappers proberen de bedreigde talen te documenteren, zodat ze niet helemaal verloren gaan. Tot half acht is dit bureau buitenland. Ja, dat is overduidelijk. Donald Trump die zegt dat Amerika zich heel snel terugtrekt uit Syrië. Laat anderen het nu maar oplossen. Die uitspraak komt voor de Koerden op een ongelegen moment. Net nu de Turken hun militaire operaties in Noord-Syrië willen uitbreiden. Midden-Oosten deskundige Leo Korten, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat moeten we van die uitspraak vinden? Verrassend of niet? Ja, als Trump iets zegt is het heel vaak verrassend. En dat is ja. nu ook. Want het staat eigenlijk haaks op wat het beleid van Amerika tot nu toe is geweest. Eh, ondanks heeft Trump zijn minister van buitenlandse Zaken Tillerson ontslagen. Maar dezezelfde Tillerson die zei nog in een uh, toespraak uh, begin van dit jaar. Dat Amerika erop moest rekenen dat ze wat langer in Syrië zou blijven. Omdat uh, yeah, de Amerikanen hebben daar uh, militaire ad adviseurs in het noordoosten van het land. En die waren daar om tegen ISIS te vechten. Maar die waren er eigenlijk... Ook zegt Tillerson om ervoor te zorgen dat Iran niet al te veel invloed kreeg in uh, dit deel van het Midden-Oosten. Klaarblijkelijk zegt Trump, die ineens hij is op uh, bezoek ergens in Amerika, zegt hij tijdens een speech: van, uh, Nou, we trekken ons toch uh, heel erg snel terug. En ja, medewerkers ook van het uh, State Department die kijken elkaar aan en denken: van Hebben we dat afgesproken? Ja, je, nogal verwarrend. Je weet het niet. Ja. Ja. verwarrend uh, ja, Trump die zegt ook in diezelfde toespraak: Van ja, we hebben alle doelen bereikt. Is dat zo? Nou, als je kijkt naar het oorspronkelijke doel, uh, namelijk het, uh, het uh, vernietigen van, uh, van IS in, uh, in Irak en Syrië, dan is dat gelukt. Bedoel, uh, de groep uh, uh, bestaat nog wel, maar is gewoon klein en niet, niet echt, echt machtig meer. De Koerden zouden in staat moeten zijn, uh, de, de Koerdische bondgenoten in noordoost syrië om ISIS klein te houden. En van afstand zouden ze best nog kunnen, kunnen steunen. Daarvoor hoeven niet al die troepen daar te zijn. Wat dat betreft klopt het wel. Ja. Hebben de Turken nu vrij spel uh, daar in de regio? Willen de Amerikanen ook geen confrontatie met de Turken aangaan? Uh, dat is natuurlijk ook een punt. Uh, Amerika wil uiteraard niet, uh, niet aan de stok krijgen met NATO-bondgenoot uh, Turk -Tur Turkije. Aan de andere kant lijkt het me toch het probleem wat complexer dan dat. Want stel dat Amerika zich terugtrekt en de Koerden worden aan een lot overgelaten... Dan zullen ze zich ongetwijfeld uh, uh, verdedigen tegen een Turkse invasie in uh, andere delen van, uh, van Syrië. De Noord, Koerden. Syrië. Ja. De, de Koerden zullen ja. dat doen, ja. Um, en dat zal betekenen dat de, ja, zeg maar hun strijd tegen de restanten van de IS... Uh, dat die uh, daarvoor zou worden op, opgeofferd. Hè? Dat ze zich uh, minder zullen gaan inzetten in de strijd tegen IS. Dat is logisch. Ja, en, en dit um, is heel slecht en, nieuws voor de Koerden, dat, Dit is heel erg slecht nieuws voor de Koerden, ja. Absoluut. Ja, uh, de Franse president Macron uh, die heeft aangeboden te bemiddelen en eventueel uh, troepen te sturen. Uh, maakt dat kans? Uh, is dat serieus? Het weet ik niet. Dat hij en dat de troepen zou sturen, dat uh, heeft hij later uh, ont, ontkend. Degene die dat zei, het was een, een, een, een vertegenwoordiger van de Syrische democratische krachten. Dat is de militie die zeg maar, onze bondgenoten zijn in Noord-Syrië. Waar de Koer het grootste deel van uitmaken. Die hebben gezegd dat Frankrijk uh, troepen eventueel zou willen sturen. Maar later zei uh, Macron dat hij dat nooit zal doen buiten verband. Uh, zeg, buiten het, uh, uh, het, het bondgenootschap met de andere bondgenootschappen. In Noordoost-Syrië, dus buiten het medeweten van Amerika. Ja, dus ja. als Trump zulke, zulke vreemde dingen zegt dat hij zich wil gaan terugtrekken, dan staat het haaks op wat uh, Macron zou zeggen: hè? Dat, dat er meer troepen zouden komen. B ja. Beetje vreemd en erg verwarrend, allemaal. Ja. Als die Amerikaanse troepen daar weggaan, dan is de rol van Amerika in Syrië ook wel helemaal uitgespeeld. Hè? Zeker, die rol is al niet heel erg groot meer. Uh, of, of nooit, nooit groot uh, geweest eigenlijk, moet ik zeggen. Uh, maar dan hebben ze überhaupt geen rol meer, nee. Ja, en even nog over de Koerden. Uh, die staan er dan alleen voor. Althans, in hun strijd tegen Turkije als die hen aanvalt. Wat, wat, moeten we daar, wat, wat wordt daarvan, denk je? Ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt natuurlijk het uh, militaire verhaal... dat ze willen geen uh, grondprijs geven wat uh, zij zien als het Koerdisch-autonome gebied... Rojava in, in Noord-Oost-Syrië... waar ze zo hard voor hebben moeten vechten. Dat is één ding. Het andere is, is dat het Turkse leger niet alleen komt. He, ze komen met uh, Syrische rebellen. En die zijn voornamelijk Arabisch. Dus er komen eigenlijk Arabische troepen... komen in het kielzog van de Turken mee... Uh -huh. in die gebieden die eigenlijk uh, overwegend Koerdisch zijn. En wat we hebben gezien... wat er is gebeurd in Afrin, die enclave in noord syrië West-Syrië, um, dat ook Koerdische symbolen worden vernietigd, zoals standbeelden en dat er allerlei leuzen op muren worden geschreven die kunnen worden uitgelegd als anti-Koerdisch. En ja, dan wordt het toch wel heel erg moeilijk. Dan riekt het een beetje naar, en nou, ethische zuivering is een zwaar woord, maar dat de ethische balans ineens doorslaat naar een andere kant. En daar hebben de Koerden niet afgelopen drie jaar zo vreselijk hard voor gevochten. Ja, um, de Koerden zitten nog langs een groot deel langs de grenzen met uh, Turkije. Uh, er is wel sprake geweest dat uh, Turkije daar een, een zone zou willen hebben. Uh, is dat waar ze op uit zijn, denk je? Dat denk ik wel. We kunnen moeilijk verwachten dat Turkije het hele grote gebied... een kwart van Syrië zette om de Koerden onder de duim te houden. Dat wordt natuurlijk een, een, een vreselijke job. Het was alleen maar dat dat heel erg veel geld kost, heel veel energie kost en troepen kost. En ongetwijfeld zullen de Koerden zich dan ook weer richten tegen de Turkse bezettingsmacht met, met aanslagen. Dat zie je nu ook al in Afrin. Ik denk dat de, dat de Turken zullen gaan voor een, het instellen van een buff van een kilometer of 20, 30, wat ze in voorgaande jaren ook hebben gedaan in Irak. Ja, en is dit een geheel nieuw conflict of is dit toch wel deel van het eindspel in, in Syrië? Ja, ja het is, uh, nee, het is, het is niet echt het eindspel. Want uh, ja, niemand heeft echt zicht op hoe het er dan uit moet komen te, komen te zien. De, de, de, de, de lachende derde is misschien toch Assad. Want uh, Assad is ontgenoot van uh, de Koerden in Syrië. En aan de andere kant uh, ja, wil Assad zijn autoriteit kunnen uitstrekken over het hele. Uh, Syrische grondgebied. En eigenlijk moet dat Koerdische autonome gedeelte er ook bij. Dus wellicht hoopt... Uh, als dat hij ja, door de Turkije wordt omarmd... als de macht die uh, uh, de zaak onder de duim kan houden... ook in het Koerdische... Uh, ja, dus weer een, een nieuwe vriendschap... tussen Turkije en Syrië. Ja, goed. Uh, hartelijk dank... Uh, Midden-Oosten deskundige Leo Korten. Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland. This land was made for you and me. Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen met NRC correspondent Guus Valk en VPRO presentator Chris Keijne. Ja, en deze keer een jubileumeditie. editie De vijftigste presidential podcast staat online. Het nieuws rond Donald Trump is niet te stuiten. Maar was Stormy Daniels wel het nieuws van afgelopen week? Volgens Guus Valk was dat toch meer een kwestie van de advocaten rond Trump. Je moet je voorstellen, die advocaten van Trump uh, klinkt onaardig... maar het zijn wel een beetje amateurs um, <laughs> op Michael Cohen na... Nou. Ze zijn ooit uh, afgeluisterd toen ze in een toezien restaurant gewoon openlijk ja. uh, de hele Ruslandse strategie zaten te bespreken. Ja. Uh, ze, ze, ze hebben bizarre media optredens. Ze, ze bemoeien zich met dingen die, waar ze zich helemaal buiten moeten houden. Ze zijn het onderling oneens en venten dat ook nog eens uit in de pers. Het is bijna slapstick als je daarnaar kijkt. En Trump lijkt ook op heel veel gedachten te hinken, want hij wil zijn team nu aanvullen met... Mensen, ja, een beetje uit de reality-wereld, zeg maar. dus uh, Mensen die veel op televisie zijn. Of mensen die, het verhaal uh, gaat ook dat hij eigenlijk geen advocaten kan vinden... die nog uh, zijn klus willen opknappen. Nee, willen inderdaad. En soms ook niet kunnen. Want een heleboel hebben indirect uh, toch iets te maken... met dat Rusland-onderzoek. En dan zijn ze, uh, dan zijn ze partijen. En dan mag het ook niet. En een heleboel willen inderdaad niet. Want hm. ga maar eens voor Trump werken. Dat zal, nog, zal je nog niet meevallen. <lacht> en Trump heeft in die zin gelijk. Hij, hij beklaagde zich ergens over... Mijn advocaten weten zo weinig. Um, en dat, daar zit natuurlijk wel wat in. Want een heleboel zijn pas laat aangetrokken. Of uh, ja, moet er, moet er ook maar net uh, uh, erin duiken waar, waar dit onderzoek staat. En wat, wat de kansen zijn, et cetera. Hm. Dus het, het advocatenteam is een, is een heel groot probleem voor Trump, denk ik op dit ja. moment. En misschien wel zijn grootste. Ah, ja, dit is een klein deel van uh, de Presidential Podcast. De hele podcast staat online en vindt u via onze site vpro.nl/slash bureaubuitenland. Bureau Buitenland. <tied> In de woestijn van Australië klinkt deze zang nog, maar voor hoe lang? Zo'n duizend mensen zijn deze taal, het nganyat yara machtig. Deze taal gaat uitsterven, zoveel is zeker. En daarin staat deze aboriginal taal niet alleen. Van de op dit moment 7000 gesproken talen... zullen maar liefst 6000 de komende eeuw verdwijnen, schatten deskundigen. Dat betekent dus dat elke twee weken ergens in de wereld een taal uitsterft. En daarom proberen taalwetenschappers zoveel mogelijk talen te documenteren. Zoals Pieter... Muisken. En Martine Bruil, goedenavond allebei. Goedenavond. goedenavond. Uh, ja, hoe gaat het in zijn werk? Het uh, documentaire van zo'n uh, uitstervende taal. Nou, meneer, uh, meneer Muizen, u bent het langste aan, uh, oh, ja. uh, uh, aan het werk. U bent al gepensioneerd geloof ik. Ik ben net met pensioen. Ja, ja de, ik ben er nog wel mee bezig. Hmm. Uh, ik werk nu in Ecuador, maar ik heb heel veel in Bolivia gedaan. En een van de talen waar ik daarmee gewerkt heb, dat was wel een heel proces, want het was een taal die de mensen tegelijkertijd geheim wilden houden. Uit een soort zelfbescherming. Maar ze hadden ook het idee dat een deskundige nuttig zou zijn voor hun. Dus ze hebben vijf uur lang zitten onderhandelen met elkaar... hoe ze mij toestemming zouden geven om hun taal te beschrijven. En en hoe, uh, hoe konden ze hun vertrouwen winnen? Ik had uh, uh, duizend uh, papieren, stukjes papier met daarop alle woorden die al van die taal bekend waren van eerdere onderzoekers. En zij keken heel gretig naar die stapel papiertjes van mij. Want ze dachten, als wij ook al die kennis krijgen, dat beloofde ik ze namelijk, dan zijn wij een stuk verder. Dus ze hadden echt wel wat aan mij, maar u ze... U had een schat, u hield ze een worst voor. Ik hield ze een worst voor, ja. ja. Want ze, dat is het rare, dat zelfs mensen... die in de meest extreme omstandigheden zitten... zoals deze mensen, dit waren de Oeroes bij het meer van Titicaca. Zelfs de meeste mensen... Pardon, ik, wat zei u? Wie? De Oeroes <laughs> bij het meer van Titicaca. Dus dat is helemaal hoog in de bergen van Bolivia. Ja. Zelfs die mensen die eigenlijk, je zou denken eigenlijk alleen maar aan het overleven zijn... die waren extreem geïnteresseerd in hun taal. Maar die taal was al bijna weg. Er was nog maar één spreekster. Ja. Dus u kan dan ook mensen uh, uh, iets teruggeven. Precies, uh, ja. In, in... En dat is, vaak, uh, yes. dat is wat we tegenwoordig vaak proberen te doen. Ook eerdere bronnen van onderzoekers uit de 19e eeuw... terugbrengen naar de gemeenschappen... zodat mensen eigenlijk het idee hebben dat ze niet alleen maar iets geven, maar ook iets krijgen. Ja, Martine Bruil, had u ook duizend papiertjes met de woorden <laughs> bij u, of niet? Uh, nou, ik had wel... Nou, ik, bij mij stonden ze op een, uh, op een harddrive. Uh, op de computer. Dus ik uh, liet ze wel uh, al eerder werk zien. Want dat, ja, dat ja. spreekt echt tot de verbeelding. En ze zeggen, oh, ik kan dit lezen ook. Dus daar zijn ze echt heel... Uh, zo van, oh, er is meer geschreven. Want ze hebben niet veel toegang tot dat soort dingen. Want ze leven... Uh, ik werk bij de Siona's in, uh, in uh, de Laagland van Ecuador en um, daar ja, hebben ze in het, de dorp zelf weinig toegang tot dit soort dingen... en zeker niet tot, tot publicaties van de academische wereld. Dus, dus het is heel bijzonder om zoiets mee te kunnen nemen. Ja, en u herkent ook zeg maar, dat vertrouwen winnen is heel erg ja, belangrijk. Bij mij heeft dat echt wel heel lang geduurd, want mm -hmm. toen ik uh, bij de Sionas begon... Toen uh, was er eigenlijk maar één mevrouw. Er zijn iets van uh, 300 sprekers. Maar toen was er maar één mevrouw in het dorp waar ik was die echt met mij wilde werken. En ze moesten echt... Ze hebben, het echt De rest niet... negeerde u? De, ja, ze negeerden me niet. Ze spraken wel met me. maar ze wilden absoluut hun taal niet met me spreken. En uh, ja. ja, dus dat duurde wel even. En dat betekent ook dat u zeg maar, daar een tijd onder die mensen verblijft. Ja. Alles ja. met hen deelt. Ja, ja. ja, zeker. Ja, ik woon bij hun in huis, ik zie hun kinderen opgroeien. Uh, ja, ik pas soms op hun kinderen, dus ja. zeker. Ja. Zullen we eens even kijken hoe dat uh, zeg maar gaat, zo'n taal documenteren? Zullen we eens even naar een, een fragmentje luisteren? Ha, ha. Ha, ha. Ja, alles, todo. Ha, ha. Ha, ha. het Ha, ha. Ha, ha. Wat, wat horen we hier, Pieter dit is, uh, Ja, dit is een onderdeel van een ritueel over hoe uh, mensen uh, geïnitieerd worden. Dit is Selknam uit Vuurland, helemaal ja. uit het zuiden Selknam van... Selknam Zuid is ook een volk en een taal. Een volk, ja. Het, ja. Is, ook een, het is een volk en een taal. Er is, er is nu maar één spreekster over. Eén, ja. Het zijn altijd de, de spreekwoordelijke oud, oude dame die dan nog de taal spreekt. Dat de Celknam is er ook nog maar één mevrouw die het kan. En Vuurland dit, helemaal... Uh, helemaal in het zuiden. Van ja. Argentinië. Ja, ja. Dat, en dat is, uh, dat is eigenlijk dramatisch... hoe die mensen vanaf 1850 ongeveer... van 3600 naar uh, nul sprekers gegaan zijn... Uh, in die tijd door uh, wol... Uh, dus door schapen, schapenboeren uit, uh, uit Wales ook. De, en er ook, werden ziektes meegenomen waarvan zij stierven. Waar ze stierven, ja... ja. Dus het was gedeeltelijk opzettelijk om ze dood te laten gaan en gedeeltelijk was het per ongeluk. Dus uh, soms was het een beetje ongeluk. per ongeluk opzettelijk, zou ik maar zeggen. Dus ze zijn dramatisch uh, snel achteruit gegaan en er zijn maar heel weinig dingen over. Maar gelukkig zijn er wel in de jaren zestig opnames gemaakt van allerlei rituelen binnen hun taal. Waarbij eigenlijk het vooral bij hun, ja, bij hun is het verschil tussen mannen en vrouwen is... Zo fundamenteel dat ze de rituelen in hun taal... die gaan ook allemaal over het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. En dat zie je ook in de taal terug. Want de taal zelf bevat ook bijvoorbeeld het woordje... toch heeft een mannelijke vorm en een vrouwelijke vorm. Ja. Zou ik maar zeggen. Wat we op die opname horen, hè? dat is een ja. paar keer herhaald. Ja, dus een soort... Ritueel. En dan, ja, dat is een soort manier waarop mensen opgeroepen worden. Ja, u kent die taal ook een beetje? Ik heb hem wel vanuit de papieren bestudeerd, maar nu kan hij niet meer gesproken worden. Nee, nee. Maar hoe, hoe, hoe maakt u dus zeg maar de notities dan? Hoe, hoe nou, herkent ja, er, u van? Oh, er zijn, laten we zeggen, er is uh, ondertaalkundige afspraken over hoe je geluiden. Opschrijft ja. En dat lijkt gedeeltelijk op ons schrift, maar gedeeltelijk is het ook een beetje, ja, een beetje anders. En dan probeer je zoveel mogelijk uh, opnames te maken. Uh, tegenwoordig ook video-opnames, maar daarnaast ben je bezig om te proberen al die geluiden in die taal te, te pakken te krijgen. Want dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja, ja. Zullen we naar uh, nog een tweede fragment uh, luisteren? Nyami Achagona Geza je de keiwika, wat oui. horen we hier? Dit is uh, het begin van... Uh, Alicia is dit. Alicia Swale is uh, een, uh, ja, een hele bijzondere Siona-spreker... die echt iedereen aanzet om haar taal te blijven spreken. In het spreken. dorp, in het gebied waar u werkt. Ja, hè? Ja. Ja. Ja. En zij uh, vertelt eigenlijk over die dag. Want die dag zijn ze naar de shaman gegaan. Um, het begint eigenlijk met ze daarvoor. Wat je hier hoort is dat ze vertelt dat ze wakker werd van een geluid... En het klonk een beetje als een adelaar. Het was geluid als wie wie wie. Het klonk een beetje als een adelaar. Maar het was geen adelaar. Het was een, een, kwade, een kwade geest. En dus uh, haar kleinzoon... die bleef de hele tijd huilen. Dus toen moesten ze naar de sjamaan... Om, uh, om hem te genezen. Want hij, had, hij was bezeten van die, kwade, van die kwade geest. En zij vertelt hierbij... dan aan het einde van deze opname... want die is wel langer dan dit. En ja. Zij vertelt daarbij ook... Dat dat een van de dingen is waarom voor haar het zo erg is dat de taal uitsterft. Want dit soort dingen, die leefomgeving, kunnen zij, daar hebben zij geen grip meer op. Zij hebben niet meer de mogelijkheid om, um, om, om dit soort dingen te behandelen. Want met de taal sterft ook die kennis uit van het shamanisme. Dus, um, is dat ja, dus er verdwijnt veel meer dan een taal. Ja. Ja, er precies. verdwijnt eigenlijk een cultuur. Ja, ja. Ja, ja, en deze Siona, hoeveel mensen zijn er nog van? Die, er zijn, dat... er zijn er denk ik, ongeveer um, 500 uh, Siona. Maar daarvan spreekt ongeveer 300 uh, spreekt de taal nog. En er komen nog wel mensen bij. Want in één dorpje waar Alicia eigenlijk de oma over -oma en oma soort stammoeder is van het hele dorp. Daar spreken alle kinderen nog uh, als enige ja, taal Siona. Maar dit is ook een taal die waarschijnlijk uit, uh, gaat sterven. Ja, als, als Alicia er niet meer zou zijn, dan heb je wel die positieve kracht, die verlies je een want beetje. Want zij achter... bewaakt de taal ook een ja, beetje, he, in, ja. in haar gemeenschap. Ja, want zij gaat ook, dan hoort ze haar kleindochters, uh, die hebben dan een Spaans liedje gehoord, en die hoort ze dat dan zingen, zegt ze, nee, of we met elkaar een spelletje doen in het Spaans, zegt ze, nee, je moet uh, Siona praten. En dat doet ze op zo'n vriendelijke, fijne manier. Dat want, mensen daar want ook Want kinderen krijgen naar... les in het Spaans ook waarschijnlijk. Krijgen les ja. in het Spaans. En ja. sinds de, ze eigenlijk nu uh, televisies hebben, kijken ze ook van die uh, uh, ge, uh, nagesynchroniseerde uh, Taiwanese vechtfilms. <laughs> en, ah, ja. en die zijn allemaal in het Spaans. Ja, Pieter Muiske, uh, wat, wat zijn nou de belangrijkste redenen waarom talen verdwijnen? Nou, kijk, de allerbelangrijkste reden is. Uh, ver, vernietiging van de omgeving waarin de taal gesproken werd. Ja. Maar dat uit zich vaak concreet in. En wat bedoelt u met vernietiging van de nou, omgeving? Nou, bijvoorbeeld, uh, ik zal maar zeggen: kappen komen... van de Amazone. Kappen van de Amazone, er komen ja. olieleidingen. Uh, jachtgebieden worden eigenlijk omgezet in sojaplantages of palmboomplantages, dat soort dingen. Dus dat is de. Maar dat vertaalt zich in eigenlijk dat de mensen, de sprekers van de taal denken van, voor onze kinderen is dit geen optie meer. Wij moeten onze kinderen eigenlijk een nieuwe wereld bieden. Via het Spaans bijvoorbeeld. Ja. En uh, ze hebben zelf het gevoel dat ze... Ze doen zichzelf onrecht, want ze spreken die taal zelf. Maar ze, ze geven die taal niet meer door aan hun kinderen... want ze denken, dat gaat niet lukken. Ja, Martine Bruil, uh, ja, dat is vooruitgang. Ja, dat denken veel mensen, inderdaad. Zo, ja, een weg, ja, een ze kunnen inderdaad, uh, ja, Maar voor die mensen is dat wel heel heftig... dat zij niet meer de mogelijkheid hebben om, om hun taal te spreken. Dat zij niet meer die toegang hebben. Het zou voor ons natuurlijk ook heel erg zijn als iemand komt... en, uh, en ons eigenlijk een andere taal oplegt. Dus het is ja, voor die mensen wel... Ja, misschien uh, zijn er in Nederland ook al wel heel veel talen verdwenen. Die, dat is sowieso, want je ziet dat uh, uh, de dialecten ook aan het, uh, ja. aan het uh, verdwijnen zijn. Dus uh, nee, dat, uh, dat is zeker wat er gebeurt. Ja, Dus Pieter Muiske, is het erg dat die talen verdwijnen? Behalve uit een soort cultureel oogpunt? Dat, Kijk, dat er, dat... Ik, vind de, ik vind de mensen belangrijker dan de taal. Kijk, ik vind het belangrijker dat mensen... Leven, gezond zijn, ja. uh, dan dat hun taal blijft. Maar ja, maken. Wie, wie, wie, wie bepaalt dat wij gewoon een, een oliepalmplantage mogen aanleggen nou, in hun bos? Dat is de kwestie. Ik bedoel, ja. uh, eigenlijk is het ook een kaatslag. Het is een beetje alsof, uh, ik zal maar zeggen, uh, een of ander gemeentebestuur besloten had om de grachtengordel in Amsterdam toch maar even weg te eindelijk halen. Eindelijk is, eindelijk is. <laughs> ja, toch maar eventjes ja. gewoon een snelweg doorheen, want dat is, was bijna gebeurd in de jaren 50, hè? toen waren ja. ze daarmee bezig. Maar dus het idee eigenlijk dat mensen denken van vooruit, vanuit efficiëntie of vanuit vooruitgang of vanuit groei... gaan wij, gaan wij snelwegen van Brazilië naar ja. de Stille Zuidzeekust aanleggen en da daardoor. Martine Bruil, maar dat argument heeft eigenlijk helemaal geen kracht. Want het gebeurt toch. Het in ge een enorm tempo. Het gebeurt zeker. Ik denk ook niet dat voor me. Ik zou het heel leuk vinden, ik zou het heel geweldig vinden... als al die talen gesproken werden. Maar dat is omdat ik de talen geweldig vind. Maar het gaat er eerder om dat mensen niet het recht oh. hebben... Om, om die taal te kunnen blijven spreken. Dat ze niet het recht hebben om zichzelf te zijn. En dat is een van de dingen dat wij in, het Nederlands heel hoog, in Nederland heel hoog in het vaandel hebben. Dat wij al onze facetten van onszelf mogen, uh, mogen uitleven. Maar zij ja. hebben door discriminatie en al dat soort dingen... hebben zij daar heel veel moeite mee. Ja, nou noteren jullie die taal. Uh, jullie proberen de gebruik een beetje te snappen. En dan sterft die uit. Wat, wat heb je dan over? Wat... De mogelijkheid om hem, uh, om hem weer nieuw leven in te blazen... dat gebeurt in Noord-Amerika uh, nu heel veel. Daar, daar is echt heel erg hard gewerkt om die talen uit te laten sterven. En uh, wat je ziet, de kinderen. Ja. Het klinkt een beetje, meneer Maeske... als, als de laatste witte neushoorn die uh, in een uh, ja. dierentuin staat. Of mag die, ik dat niet zo zeggen? Die laatste witte neushoorn, als hij weg is... dan vinden mensen het ook heel erg dat hij weg is. Iedereen, eigenlijk. Dat is het gekke van die talen ook. Op ja. het moment dat al die talen verdwenen zijn, kijken we elkaar aan en denken we: waar zijn ze? He, ik, heb, ik, uh, ja. ik denk wel eens aan uh, kathedralen. Stel dat je zegt: van nou, we slopen de Sint-Bavo in Haarlem of de Sint-Jan in Den Bosch. Ja. Onhandig. Als hij weg is, dan denk je: ja, waar is hij? Waar is onze Sint-Bavo? Ja, de. U blijft er gewoon mee doorgaan, uh, allebei. <laughs> Hartelijk dank, Pieter uh, Muiske en Martine Bruil. Tot zover ook uh, Bureau Buitenland. Straks mandjaren met Jelly Brouwer. Te gast zijn onder meer culinair schrijver Bas Robben... en culinair journalist Puk Kerkhoven. Maar nu eerst het nieuws. NTO Radio 1. Met Maud Schreurs.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 Het dodental bij het protest van Palestijnen in de Gazastrook is opgelopen tot 10. Zeker 550 mensen zijn gewond geraakt. Duizenden Palestijnen lopen in de Gazastrook de mars van de terugkeer, omdat ze terug willen keren naar het land waar ze zijn uitgezet. De kerncentrales in België gaan in 2025 definitief dicht. De betrokken ministers waren het begin dit jaar al eens over de sluiting van de centrales, maar de grootste partij in België, de NVA, va kreeg koudwatervrees. Die gaat nu toch overstag, omdat is toegezegd dat de energieprijzen in België niet fors gaan stijgen. En in Ierland zijn voor het in 90 jaar de pubs open op Goede Vrijdag. Het parlement heeft een wet uit 1927 ingetrokken. Daarin stond dat geen alcohol mag worden verkocht op de dag dat Christus werd gekruisigd. De regelschool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 Daten zonder Facebook-koppeling? Imaging, e dating, hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. Cdc tandzorg.nl. Radio 1 NTR Het is vrijdagavond, even na half acht. En live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mantjaren, Waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit de saint Petra posso Jelly Brouwer. Nou, zo chic ben ik echt werkelijk nog nooit aangekondigd. Goedenavond en welkom bij Mangiare, het kook- en eetprogramma. Vanuit de kookstudio Mr. Kitchen in het Westerpark in Amsterdam. En u hoort dus een andere stem dan u gewend bent. Petra Possel is op vakantie, dat moet ook gebeuren. En ik vervang haar heel graag. Net vroeg een van de mensen uit het publiek of ik wel goed voorbereid ben. En hoe ik dat dan heb gedaan. Ik ben heel goed voorbereid, meneer. Uh, reageren op deze uitzending kan, ook als u gewoon in het land bent... en nu luistert via radiomandjare.nl of hashtag radiomandjare. En u kunt onze uitzending ook podcasten. Vandaag aan tafel Bas Robben, helemaal strak op tijd. Het is ongelooflijk hoe je dit getimed hebt. Want je hebt iets heel lekkers gemaakt, namelijk... Ik heb Taiwanese-gefrituurde sperribsoep gemaakt. Taiwanese-gefrituurde sperribsoep. Sper ja. En je bent uh, verantwoordelijk voor het boek Vet. Een prachtig boek. Uh, een vetboek in alle opzichten. Ja. Van uh, hoe maak ik de beste friet... tot en met uh, hoe maak ik rijst met de vet uit Kao Xiong. Kaohsiung, ja. Kaohsiung. ja. Uh, het is echt ode aan uh, alles dat vet biedt. En deze soep is daar een goed voorbeeld van. Want doordat je dus de sperrip frituurt... Uh, wordt je helemaal mooi bruin aan de buitenkant. En juist die bruining, die Maillard-reactie die geeft daarna heel veel smaak aan de soep. En dat is wat deze soep anders maakt... dan bijvoorbeeld uh, de Japanse ramen die je proeft. voor je vooral zeg maar, dat vettige, bottige smaakje proeft... als je een tonkatsu ramen uh, eet. En uh, deze soep die smaakt echt naar varkensvlees. Ja, We mogen het zo proeven. Hè? Ja. We, we hebben allemaal een bordje voor ons staan. En we, dat zijn onder andere ook uh, de koningin van de Kliekjes. Puk, Hoi. Kerkhoven, <laughs> culinair journalist... Welkom. Maar je hebt ook iets meegenomen, namelijk een wekfles met. Ja, ik dacht, dat lijkt me wel leuk. Ik heb in de eerste uitzending van dit jaar... heb ik de oude uh, rode kool van Petra Possel gekregen. De oude rode kool van Petra Possel. Die ze nog over had van de kerst. En daar heb ik ter plekke een, een salade gemaakt van rode kool. Op de schaaf. En toen was er nog bijna de helft over. Dus dat heb ik meegenomen naar huis. Want ik kan echt niet goed weggooien. Dat meen je niet. En ik heb hem gefermenteerd. En hij zit nu in deze wekpot. En het is nu Pasen. En we kunnen hem nog steeds heerlijk hè? Je mag dus, heel, ruik, heel ja, even, mag ruiken. even ruiken. Hoor. Dus dit is rode kool van Petra uit... Van de, van de kerst nog. December. Ja. En dat ruikt nog naar rode kool. Ja, en hij wordt het een beetje zurig omdat hij ja. fermenteert. En hij blijft het heel lekker knapperig en vers... Dus uh, ik, dat gaat nog wel een paar maanden mee. Als ja, het, hoe lang is... zou je het durven bewanen? Ja, ik, ik bekijk het altijd eventjes. Je test het iedere dag. Nou, ja, Even kijken hoe het eruit ziet en hoe het ruikt en hoe het smaakt. En je kan er niks van krijgen in ieder geval. Nou, fijn. Ja. <lacht> en dan zit daar ook door Petra altijd aangekondigd... als de charmante assistente, Super. Francine Knorringa. En uh, met een nieuwe aflevering van de eetwedstrijd, geheten met de paplevel, paplepel. Ja, vaderrecepten. Vader recept. vader vaderrecepten. En uh, ja, die van vandaag die heeft wel een heel leuk detail. Uh, namelijk, uh, het is een gerecht waarbij een ingrediënt gebruikt wordt. Dat had ik al jaren niet meer gezien, gekocht, geproefd. <lacht> uh, en vandaag heb ik ermee gekookt. Dus, uh, Je dat, houdt de uh, spanning er even ik in. Ik hou de zo. spanning er even in. Het zit in een blikje... Uh, het staat ook op Twitter. Um, en het is oranje. <laughs> en, uh, straks, het staat op Twitter, het is oranje. Het is oranje en het is, uh, het is iets wat iedereen kent. En zeker in de jaren tachtig uh, werd het veel uh, gebruikt bij het koken. Ja, ik zie Puk al uh, nadenkend kijken. Ja. Heb je al een idee, Puk? Of nee, vraagteken. Mogen oh, we vraagteken, dan, uh, vraagteken, vraagteken. Okay. Trek een schort aan dit keer. Ja, vond. dat ga ik zeker is doen. jammer van die mooie groene jurk. Oh. En dan Annemieke Timmer. Onze honing expert. Um, ze gezond. zijn heel streng geweest voor jou, want je hebt, ja. uh, uh, ik geloof wel, wel uh, vijf, nee, ah, ik zie drie plus vier, zeven potten honing, maar je mag hem met drie bespreken. Ja. Dus die andere heb je heel keurig nu aan het aan de kop van de tafel neergezet. Om jullie te verleiden. Ja. Dat we misschien toch aan meer potjes honing toekomen. Wellicht. Ja. Ja. Want we doen een voorproefje. Hè? Op 12 april ga jij in Hortus Botanicus... Een, een, Grote, ja, mensen leren ja. hoe je honing moet proeven. Ja, leren hoe, je, hoe honing gemaakt wordt. Van bloem naar boterham. Uh, en ook hoe je het proeft. Dus het gaat over smaak. We proberen met honing ook... Uh, Smaken te uh, determineren, zoals het bij wijn gebeurt, en bij koffie gebeurt en bij uh, bier gebeurt. Dus we hebben ook een smaakwiel uh, ontwikkeld, of zijn we aan het ontwikkelen. En, uh, ja, en ik heb uit extreme van het smaakwiel heb ik een paar meegenomen. Die, uh, die de proeven doorstaan hebben, die nog in het midden staan. Oké, okay. ik ben benieuwd. Ze staan daar nog onaangeraakt. Want we ja. hebben eerst die soep hier nu, hè? Ja, ik ben ontzettend benieuwd. benieuwd. Ik vind het zelf altijd het het heel het irritant als mensen dan eerst nog eindeloos beginnen te praten. terwijl je net je eten hebt opgediend. Yo, het is je snel vergeven als je zegt dat het lekker is. Uh, <lacht> ja, nu moeten we wel. En misschien <lacht> ja. kunnen we tijdens het proeven ook uh, de tas van onder het over. Oh ja, dat vergeet ik helemaal. Ik ja, moet natuurlijk. Natuurlijk. Want jij moet aan de slag. Tijd, dus. ja. um, want jij bent onze klikjeskoningin. en ik heb mijn koelkast leeggehaald. Okay. Mijn man belde net: waar is al het eten? Ik wil wat eten. Er is niks meer. Pak het maar uit. Ja, oh lekker. Dat zijn oesterswammen. oesterswammen. Die zijn trouwens wel tot gisteren houdbaar. Ik weet oh, niet of dat okay. een probleem is. Nou, zelf hetzelfde verhaal. Even kijken. <laughs> even Losele kijken, ruiken. even ruiken. Uh, lekker spinazie. Ja, nog een restje okay. spinazie. En een lekkere paprika, daar ben ik altijd blij mee. Een zoete aardappel. Lijkt wel of het mijn koelkast is. <laughs> ja. Nou, wie weet. En dan uh, is hier het geheimzinnige bakje. Kip. Nou, nee, geen kip. Oké, okay. wat heb je meegenomen? Tof. oké. Okay tofu. Ja. Lekker. Ik hoorde jou net zeggen, oh, ze komt uit schepen en een lekker vies. Ja, ik dacht. Dit uh... is natuurlijk een enorme teleurstelling dat nee. ik niet met TOF. Is aan het helemaal toe. goed joh. En nog verder is keurig ingepakt ook al. Ja. Blijft het lang goed. Ja. Een halve hoop ik dan uh, maar. Uh, uh, uh, hoe heet dat? Aubergin. Uh, aubergine en een halve ui. En dat ui. Dat kan ik allemaal gebruiken. Nou, ik ga daar wat heerlijks, heerlijks heerlijk. voor maken. En als je het goed vindt, ga ik nu beginnen. Ja, doe dat ja. maar. Ja, Oké, okay, dankjewel. Herkomen. Ja, nou kan jij niks proeven. Ja, ik heb al stiekem al een hapje geproefd. En het is heerlijk. Ik kan het uh, publiek een beetje proeven van mijn bord. Bas Robben. Uh, journalist. Uh, en op kookgebied autodidact moet ik zeggen. Je bent ja. opgeleid aan uh, school van journalistiek in, uh, in Zwolle. En uh, je eerste kookboek, Zuur Geheten, leefde je gelijk een fantastische prijs op. En nu is daar, ik geloof pas anderhalf jaar later, alweer een tweede boek in de serie, want het ziet er net zo mooi uit als zuur. Het heet Vet. Oké. 200 pagina's, uh, waanzinnige foto's... Uh, mooi vormgegeven met veel uitleg... en meer dan 60 recepten. Ja. Jij durft wel. Ik bedoel, Vet. Dat is alles wat je associeert met wat slecht is... niet goed, ongezond... Ja, het, het, het boek gaat dus over het uh, vet op je lippen en niet over het vet op je heupen. Dus ik ga maar heel kort in... Uh, Dit vind ik een hele goede uh, inleiding. Ja, in het Engels klinkt het leuker. It's about the fat on your lips, not about the fat on your hips. Ja, en dan ook zo uitbreken. Ja, ja, ja, ja. ja. uh, en uh, het is dus echt een kookboek waarin ik uh, de technieken met vet uitleg. Dus het gaat over confijten, frituren, infuseren, bakken, conserveren. Um, en zo zeg maar is het echt, ook ingedeeld. Eh? Ja, zo is het ingedeeld. Met echt klassieke uh, bereidingswijze, kun je zeggen. Maar uh, zoals de soep uh, die voor je staat ook... Uh, zitten daar wel allemaal variaties op. Zoals, dit is dus een soep van gefrituurd vlees. Wat wij niet echt uh, gewend zijn om te doen. Maar er is nee, wel alle redenen toe. gefrituurd vlees. Laten we het ja. er even bijpakken, ja. want het is nu nog warm... Uh, Zal ik vertellen hoe ik het ja, heb gemaakt? dat lijkt me handig. Het is eigenlijk, want het ziet er een beetje imponerend uit... als je die elementen op het bord ziet misschien... maar het valt eigenlijk wel heel erg mee. Het is een soep gemaakt uh, van gefrituurd, gefrituurde sperrips. Dus je snijdt de sperrips gewoon zoals je ze per bordje snijdt. Je kunt ze eventueel nog met een Chinees hakmes verder doormidden uh, klieven. Ja. En dan frituur je ze tot ze helemaal uh, goudbruin zijn. En vervolgens... Uh, trek je daar de bouillon van, samen met wat witte peper en met wat gember. En ik heb dat nu even gegaan de snelkookpannen, dan is hij in een uurtje klaar. Je kunt hem ook gewoon, zoals je normaal bouillon trekt, een poosje op laag vuur... of in de oven, dat je de hele pan daarin mixt. En uh, ja, wat er nou overblijft, is deze ontzettend uh, lekkere soep met heel mals... Uh, Speerribvlees, varkensvlees. Ja, het viel er echt van af, zag ik ja, net. Want ik hing even boven de pand ja. toen je het aan het bereiden uh, En wat er was. verder nog uh, in zit uh, voor de luisteraars... het zit een stukje... Uh, uh, Shanghai Paksoi. Baby Shanghai Paksoi. Van die hele mooie groene. Ja, wat, mooi. en wat er nou zo ontzettend uh, leuk aan is. Is dat er ook... Uh, ik had ook zuur geschreven. Dus daar had ik al verteld over mensen. van oh Een hele goede tegenhanger van iets heel vet. Iets heel zwaars. Is juist iets zuurs. Als je ja, Ossebucco ja. eet. Als is een langzame Italiaanse stoof Met uh, Ossehaas is het juist heel erg lekker. Als je daar zo'n lekkere frisse gremolata doorheen hoort. Dus dat frisse, dat zuurige. Dat zorgt voor een soort balans binnen de soep. Dus dat heb ik ook met deze soep gedaan. Er zit dus een roze pikkel in van uh, rode ui met sterrenijs en mosterdzaad. Ja, En dat kleurt dan ook heel ja, mooi, toch? Het, Ik bedoel, het, is ook het oog wil ook, want het ja. ziet er echt waanzinnig imposant uit, uit. Het is een soep die uit uh, het oosten van Taiwan komt, uit Gualien, uh, en uh, daar ziet hij er niet zo uit. Nee, daar is het inderdaad gewoon een plasje soep met wat noedels en een stuk sperp erin. Ja. Maar dit is jouw variant. Dit is even en je de, hebt warme banden dit, uh, met Taiwan, hè? Ja, dat klopt. Ja. Mijn vriend die komt uit Taiwan en die gaat elk jaar uh, terug daar naartoe. En dan eet ik me helemaal rond. En dan ben uh, <laughs> ik helemaal weer aan het hardlopen of zo. Ja. En dan haart je daar recepten ja, bijeen. Ja, ja. Ja. Annemiek, je hebt al wat geproefd, of niet? Die dikkels die zijn uh, vorstelijk. En je proeft die uh, anijs ook uh, daarin, volgens mij. En jij eet het met stokjes, ja, want je bent natuurlijk goed opgeleid, Bas. Dus ik ben goed getraind, ja. met harde hand. Leg even uit waarom uh, vet goed is, naar jouw idee. Hmm. Want dat is toch wel de boodschap, ook van het boek. Nou, het, um, de boodschap is niet uh, zozeer om meer vet te eten. Uh, allereerst vet hebben we nee, wel Nee, dat gewoon... zou echt een zijn. Ja, nou ja, vet hebben we wel gewoon nodig in een gezond voedingspatroon. Uh, dus je hebt iets in je dagelijkse borstje van vet nodig. En we zijn natuurlijk wel gewend om heel veel met boter en olijfolie... en uh, godvergeten margarine uh, <lacht> bezig te, te ja, zijn. Ja, daar <lacht> maak je je ontzettend boos over. Ja, he? Dat het uh, nog bestaat. Uh, bakken, dat kan ik nog snappen. Maar echt op brood, dat vind ik wel een beetje uh, goed. Toch? En... Uh, het is uh, juist ook interessant om met andere vetsoorten aan de slag te gaan. Want tot de jaren 70 waren we in Nederland gewoon wel... Dus voor mijn tijd, <laughs> heb ik me laten ja, vertellen... precies, je bent 27, <laughs> hè? Uh, Heb ik me laten vertellen dat er nog heel veel met reuzel werd gekookt. En toen kwam ineens de margarine daar. Nou, toen moest niemand meer iets weten van de reuzel. Nee, en jij we, we hebt nu eigenlijk een warm pleidooi geschreven ja, voor reuzel. Ja, het is gewoon heel erg lekker. Het heeft zo'n mooie, volle en ronde smaak. Uh, het, het is, je kunt het niet vergelijken met andere vetsoorten. Leg ja. even uit voor al die mensen die ook ongeveer van jouw geboortejaar zijn. Ja. Wat behelst reuzel? Reuzel, dat is uh, gesmolten varkensvet. En uh, dat kun je, als het goed is, nog met de slager bestellen. Als je een beetje oké okay slager hebt. Maar je kunt het ook zelf maken door vetspek. Of een hele jonge slager die je dan niet begrijpend aankijkt. ja. ja. Of je kunt het zelf maken uh, door uh, vetspek op laag vuur uit te bakken. En dat vetspek dat kun je eigenlijk in elke grote supermarkt wel krijgen. Weet je? Dat ligt in dat vak naast die handblokjes en die grote spekblokjes... dan ligt er altijd nog zo'n blok vetspek. Binnen niemand neemt het mee. Volgens mij alleen maar oude mensen die nog wel behoefte hebben... aan weet je, het uitgebakken reuzen en dat dan op, op brood met die kaantjes erdoorheen. Um, dus ja, dit is ook een... En dat leg je ook uit, hè? Hoe ja, je dat ik leg doen. uit hoe je ja. dat uh, ja. maakt. Want het is eigenlijk niet uh, zo ingewikkeld. Ja, vroeger kon je het gewoon kopen, maar nu moet je zo eventjes een stapje doen. Um, en, uh, maar het is dus niet alleen uh, reuzen. Het gaat ook over um, ene vet, ganzenvet, kippenvet. Um, of verschillende botensoorten. Uh, en... Maar leg me even uit, want eigenlijk weet ik het nooit waar ik in moet bakken. In welk geval bak je in olijfolie? Wanneer gebruik je de arragide? Ja. Wanneer... Uh, nou, nou, elke, uh, elke olie, elke vetsoort... Uh, heeft een bepaald rookpunt. En dat is het punt waarop de olie slecht begint te worden. Mm -hmm. Dus daar wil je onder blijven. Dus je moet weten uh, welke oliesoort je gebruikt... als je bijvoorbeeld gaat bokken. Want dat is op hoge temperatuur. Uh, maar als je iets op relatief lage temperatuur temperatuur uh, iets gaat bakken. Als je een visje niet al te hard wil bakken, bijvoorbeeld... Ja, dan kan dat prima in uh, welke olie je ook maar wil. En het is ook uh, met verzadigde vetten, met name boters, uh, zo. Dus daar zit, nog, uh, daar zit ook die eiwitten in. Hè? En die verbranden ja. op een gegeven moment als je het te hoog laat worden. Dat is die bruine boter. En als je het te, te lang het pannetje op het vuur laat... dan gaat het ineens roken en dan is die boter niet meer lekker. Dat zijn die nee. eiwitten die dan verbranden. En uh, het is juist... Uh, Interessant uh, als je dan weet van, oh, zeg maar, olie kan ik wel tot een bepaalde temperatuur verhitten. Uh, boter eigenlijk niet, maar ik wil wel graag die biefstuk in wat boter. Dus hoe je dat dan doet, dan bak je hem eerst in een olie die dat wel aan kan. Ja. En dan doe je gewoon op de laatste minuut, misschien nog even van het vuur af, of even een blokje boter erbij in de pan. En dan spatel je of schep je een beetje van die boter eroverheen om wel die smaak uh, gewoon te krijgen. Ja. Het zijn ook enorme modus, heb ik de indruk. Want er was een tijd dat je gewoon standaard bij uh, het brood in het restaurant uh, boter kreeg. Toen is de boter was een tijdje helemaal verdwenen. kregen dus we aioli blijven. en olie. Ja. En nu lijkt de boter weer een beetje terug te komen. Ja, ik heb wel het idee dat er... Uh, maar ik weet niet of dat echt een randstedelijk verschijnsel uh, per se is... Uh, dat er wat bijzondere uh, botensoorten ook, uh, op tafel komen. Ik zie ook heel vaak met zo'n boterbriefje erop... van waar het dan vandaan komt. Dat is een randstedelijk verschijnsel. Dat heel, ja, dat is dan heel vaak nou Linderhof, wel, ja. ja. Dat vind ik trouwens heel goed van je boek. Jij, be, jij komt uit Drenthe, hè? Ja. Klaasina Veen, ja. geloof ik. Ja, klopt. En je bent je nog heel erg bewust van alle mensen die gewoon ja, in dat ja, ja. soort dorpen wonen. Nee, we, we gaan zondag uit eten. Mijn moeder had een heel mooi restaurant gezien. Ik eet natuurlijk heel vaak hier en we gaan nu ergens eten in, uh, in Appingedam. In Appingendam? Het is niet naast de deur. Nee. We gaan eerst de zeehondjes kijken, is mij beloofd, in uh, Pieterburen. En uh, nee, ik moest even, ja, dan gaan we daar eten. Ik zeg, oké, okay, en dan kijk je naar de kaart. En dan is het inderdaad heel anders dan dat je hier eet. Je, daar staat nog wel, staat wel een code de buff op de kaart. Maar ook gewoon nog... een uh, Saté en dat, dat soort dingen. Dus dat vind ik wel altijd wel even weer goed. Om, even weer, om je daarvan bewust te zijn. Maar daar ben je, je juist wel van bewust. Want al die ingewikkelde ingrediënten die ook in jouw boek staan... Ja. daarvan zeg je, uh, je gaat er niet vanuit dat iedereen een toko om de hoek ja. heeft... Van... Nee, maar iedereen heeft wel een computer. Dus ik, je, je kunt het eventueel bestellen. Maar ik heb het achter in het boek altijd verteld... Uh, waardoor je het eventueel kunt vervangen. Uh, maar oh, Nick, jij mag gewoon eten, hè? Want wij zitten niet te gaan gegeten. Oh, je hebt gegeten. Het is... vorstelijk, vorstelijk. Maar ik vind het eigenlijk heel mager. Vind je het eigenlijk een ja. maag, Het ja. heeft niks met vet te maken. Nou, ik, nee, ik kwam hier met een pannetje nee. naartoe, hè? En ja. Dus die soep was iets afgekoeld, maar er zat toch echt wel het laagje vet erboven. Heb je het eraf gehaald? Nee. En dat is er weer doorheen. Ik leen. haal het er niet af. Ja, want je, ken, je kent dat verhaal van die mevrouw die soep maakt... met die belletjes, die voor elk belletje een ducaat krijgt. Nee. En dat ze dan heel hebberig wordt en heel veel vet erin gooit. Oh. En dan komt er één bel, dus krijgt ze maar één ducaat voor de soep. Oh, jij dacht, die gooi ik er nu even in. Dan krijgt hij mij één ducaat voor zijn. Nee, want hier zitten heel veel fijne belletjes in. Oh, juist wel. Oh. Dus, dus dat is het verhaal. <lacht> ja. Ik Ondertussen, Puk is daar uh, ja. uh, uh, heel druk aan het werk. Lukt het een beetje? Ja, ik ga lekker gegrilde groenten maken en wat paddenstoeltjes erbij. En ik ga man. lekker jouw uh, tofu oppakken. Dus, uh, en ik maak ook nog een heel klein hapje, als het lukt allemaal hoor in de tijd. Met dat rooikool. Of oh, het goed, dat, dat kun je ook nog bij gebruiken. of dat er nog bij ja, En zo'n keiharde zoete aardappel, die is straks eetbaar, ja, denk je. Ik, eventjes, ik maak, snij hem dun en dan leg ja. ik hem op de grillplaats... en dan is hij vrij snel klaar. En dat is uh, zalig. Ik ben juist heel blij dat hij ertussen zit. Dat weet alleen de klietjes komen. Ja. Dat zou ik ja, dan ja. weer helemaal niet weten. ja. Uh, Bas, om nog even uh, verder te gaan over uh, jouw boek. Want zoals gezegd, het is een in. heel overzichtelijk uh, boek. Wat ik heel prettig vind. Uh, plus dat er heel veel informatie in staat naast de recepten. Um, uh, je hebt het ingedeeld. Uh, nou ja, je kan dus uh, frituren. Uh, maar er staan ook een paar heel ingewikkelde dingen in. Namelijk het hoofdstuk infusies en emulsies. Mm -hmm. Wat is dat? Uh, vet heeft als eigenschap dat het smaken heel goed opneemt mm -hmm. en eigenlijk ook niet per se direct weer loslaat. Dus daardoor is het heel erg geschikt om allerlei smaken erin te laten trekken. Uh, en dat kun je gewoon uh, doen. En als je dat met specerijen doet, een bakje is specerijen en dan mik je de olie erbovenop. Uh, en al die potjes die kun je gewoon in je koelkast laten staan. Dat kun je overal uh, overheen dat je uh, gewoon. Ja, Dat bewaar je gewoon. Ja. Dat moet je niet uh, weggooien. Nee, dus gisteren uh, heb ik, nee, uh, ik uh, uh, uh, uh, uh, spek uitgebakken en dan... Heb ik die pan met een keukenrol schoongemaakt weg, weg, dat weggegooid? Zou, ja, ja, dat had ik dus niet hoort, moeten doen. Ik ga. <lacht> Heel dom van mij, hè? Want dat had ik dan in een potje moeten doen. Ja, dat heeft best wel een poosje goed Het is wel zo dat met verzadigde vetten, dat kun je eigenlijk maar. Ik vind het alleen maar fijn om het twee keer te verhitten. Maar zoals die plantaardige olie, dat is eigenlijk niet zo'n ramp. Daar kun je wel van blijven. Daar kun je wel mee bezig blijven. Ja. ja. Um, die uh, Taiwanese gefrituurde kip. Ja. Uh, ik zei net al, je hebt warme banden met uh, Taiwan. Je ja. vriend komt daar ja. vandaan. En uh, jij beweert in je boek dat niet de KFC, niet de Febo... en ook niet de Koreanen, maar dat ja. het echte Taiwanese zijn... die de beste gefrituurde kip maken. En dat heeft te maken met de zoete aardappelzetmeel. Ja. Leg uit. Zoete aardappelzetmeel, dat is iets wat je in de Chinese toko kunt kopen. Uh, ja, in iedere Chinese toko ja. kun je dat kopen? In principe wel. Hm. Uh, ik durf het niet helemaal zeker te zeggen, maar ik heb het in Zwolle ook gekocht. Dus. Uh, <lacht> ik probeerde. Maar goed, je, online is hij zeker te koop bij uh, die bekende grote groene uh, Aziatische supermarkt. Maar uh, zoete aardappelzetmeel, dat heeft een heel andere structuur dan uh, de paneer lagen die wij zijn gewend. Wij zijn uh, broodkruim gewend, of panko, of maizena. Mm -hmm. Maar uh, dat zoete aardappelzetmeel dat lijkt eigenlijk qua structuur, uh, het is misschien niet heel smakelijk, maar een beetje wat je dan uh, op zo'n uh, kolbord, en dan zit er zo'n balk, en dan liggen dan die krijtjes in, en daar liggen altijd een beetje van het gruis in. Dus het is een beetje van het hele versplinterde kalk. Dus het is een beetje kierig, maar ook een beetje kalk, of oh, niet kalkig, maar een beetje korrelig. Ja. En juist die oneven structuur, als je dat gaat frituren, dat geeft een heel waanzinnig uh, resultaat. En je kip blijft er heel uh, sappig doen. want dus, er zit zetmeel in. Dus dat zorgt ervoor dat het sappig ook een beetje goed in blijft zitten. En dat ja. ontdekte je dan in Taiwan toen je daar een keertje was? Ja, ja. Uh, dat kun je daar eigenlijk overal tot heel laat uh, eten. Mm -hmm. uh, en wat het zo. Uh, het, is, het is gemarineerde kippendijfilet voor de luisteraars. Um, er zitten allemaal Aziatische smaakmakers in, maar dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Het, het, het moeilijkste ingrediënt is eigenlijk wel die zoete aardappelsetmeel, maar goed, dan moet je gewoon voornamelijk het zoeken, dat komt al goed. Uh, en als je het hebt gefrituurd, dan gaat er daarna uh, best wel royaal een mengsel overheen van uh, Five Spice, ja, uh, ja, ja. kruidenpoeder. Chinese kruidenpoeder. Uh, ja, met extra witte peper en paprika en, en, uh. en zout. En dat is juist, uh, vooral die smaak van die witte peper als die er doorheen komt... Dat, dat ik zie het aan de blik in lekker. je ogen, ja. Ja. ja. En dan heb je, voordat iedereen nu denkt dat jij ontzettend obscure recepten... allemaal hierin uh, vermeld hebt, dat is niet waar. Er staat ook hele gewone friet in, ja. maar wel op een speciale manier gemaakt. Ja, ik, ik Voor denk, luie mensen, zeg ja, je Ja, ik denk dat, dat mensen die wat ouder zijn... die het nog wel kennen van vroeger als luie wijvenfriet, denk ik... Um, zo, zo, ja, zo heette dat. luie wijn. luie wijn. Het is, uh, je snijdt de aardappels in een frietdikte. Uh, eventueel schil je ze nog. En je was ze goed schoon, want het stepmeld moet er allemaal af. Want mm het -hmm. is wel voor die slappe friet. En dan doe je ze in koude, neutrale olie in een pan... In koude olie. olie. Ja, dat is belangrijk. Ja. En dan zet je hem op het vuur. En, uh, terwijl... In een wok, hè? zo'n hele grote wolk. Ja, dat is dat niet. Dat vind ik handig. Ja? Uh, je moet natuurlijk doen wat je voor handen hebt. Ik, niet iedereen frituurt thuis. Nee. Ik kwam erachter dat, dat het heel erg ik was die dat uh, doet. Jij bent zo'n enorm. Ik heb nog geen afzuigkap En geen afzuigkap. Ik nee. moest <laughs> vanmiddag de deuren openstaan. Uh... Hij publiceerde het boek Vet, maar hij heeft geen afzuigkap. Nee. nee. Uh, en uh, terwijl die olie uh, opwarmt... Uh, gaat die aardappel eigenlijk mee. Op een gegeven moment wordt die olie natuurlijk zo heet... dan begint die aardappel echt te bakken. En dan is die aardappel eigenlijk al gaar. Dus je roert hem eigenlijk nog eventjes een keertje door... om zeker te weten dat hij niet aan de onderkant van de pan uh, blijft zitten. Want dat wil nog wel eens gebeuren. Maar een half uurtje later heb je gewoon een hele krokante vrienden. Ja, en dat zou je dan dus echt helemaal niet verwachten. Tenminste, ik zou het niet in de ijskoude uh, olie doen. Nee, je, je denkt misschien dat uh, het heel veel olie gaat absorberen. Mm -hmm. Maar een aardappel, dat is geen spons. Weet je, zo, zo werkt het gewoon niet. Wat er gebeurt als je iets krokant hebt... Is een beetje, ik heb natuurlijk iedere keer dingen steeds aan het zeggen. Maar als je, je een al. aardappel hebt... Dat zitten aan de buitenkant zitten allemaal cellagen. Mm -hmm. Dus gewoon zoals plant. Het komt wat, heel intelligent ook. Ja, ja, ja, wat er gebeurt als je iets uh, bakt... dan verdampt het water daaruit. Ja. Uit die buitenste cellen. Ja. En er komt vet voor in de plaats. Dus zodra iets krokant wordt... Uh, komt er, zit er dus meer vet in. Dus des te krokanter je friet, des te meer vet het heeft opgenomen. En het idee van slappe... Friet, dat heeft niks te maken met het vet dat het heeft opgenomen. Ja, misschien gewoon naar buiten kan, maar vooral met uh, het water wat nog in het frietje zit. Ja, ja, ja. Daarvoor, Daarom. dat is uh, slappe friet. Ja. En dan sluit je het boek af met. En toen dacht ik, nee, dit gaat mij echt te ver. Vette drankjes. Ja. Dus vet in drankjes. Ja, dat gaat sommige mensen wel te ver, maar ik hou weer van cocktails, dus ik vond dat het erin moest. Belies, oké. Okay. Ja, zelfgemaakte Belies. Ja. Maar jakthee. Ook. Het is niet echt uh, zoet, het is eerder een soort, uh, ja. eerder een soort soep of zo. Je moet, als je denkt van, oh, het is miso-soep. Miso -soep. Ja, het is, het is geen miso, maar als je een beetje in die contraille drinkt... want het is een beetje zoutig en het is vettig. Dus ja, daar smaakt het een beetje naar. Het is heel eenvoudig om zelf te maken. Um, maar wat er ook in dat hoofdstuk zit, uh, zijn een aantal vet cocktails. En daarvoor infuseer je dus... Uh, vet cocktails? Ja. Investeer je dus een paar olieën. Bij de ene gaat hij echt door, een cocktail heen. Dus bij Mescal Sour. En dan ben ik erachter dat Mescal sommige mensen een beetje heftig vinden, want het is een soort van gerookte uh, variatie op te kia. Heb jij ontdekt? Ja, dat mensen. Van, oh jee, ja, maar. Ze ja. zullen mijn nou, drankjes. Ja, ja, ze vonden eerst. mijn drankjes ook allemaal te sterk. Ik denk, je oh jee, daar moet ik toch op gaan letten. In Klazina Veen ja. kunnen ze heel wat hebben. Hè? In Klazina ja. Wel, hier in Amsterdam <laughs> valt iets tegen hoor. Uh, en. Uh, of dat je gewoon een hele lekkere olie maakt. En dat vervolgens een beetje over een drankje heen pipetteert. Dus elke keer als je een slokje neemt, dan krijg je een beetje van die olie binnen. En dat geeft heel veel smaak. En het is ook qua textuur een dingetje. Hè? Want het, het heeft echt wel dat filmende. Uh, wat je dus ook bijvoorbeeld bij een vette soep of zo hebt. Ja, ja. Ik vind het echt een prachtig boek, Bas Robbe. En ik hoop dat ik zo ook nog wat van de soep uh, kan proeven. Tijdens het nieuws. Want we gaan even luisteren naar het nieuws uh, van 8 uur. En daarna ben ik heel benieuwd uh, hoe het gaat met het vaderrecept. Uh, waar Francine gaan mee in de weer is. En uh, het gaat volgens mij heel goed met de uh, Kerkhoven. Met mijn tas vol kliekjes. Die is volkomen ontspannen nu de spinazie aan het doen. En... Um, tot zodanig eerst het nieuws NPO Radio 1.